Oude vervuilende personenauto's zijn uiterlijk vanaf 2015 niet meer welkom in het centrum van Utrecht. Het stadsbestuur wil dieselauto's ouder dan 8 jaar en benzineauto's ouder dan 10 jaar uit het centrum weren. Dat is een van de maatregelen om de stad schoner te maken. De luchtvervuiling in Utrecht ligt boven het landelijk gemiddelde. Spelers van het Nederlands elftal en de supportersclub Oranje reageren teleurgesteld op het vertrek van Bert van Marwijk. De bondscoach heeft zijn ontslag ingediend bij de KNVB na een teleurstellend verlopen EK. Volgens de KNVB heeft Van Marwijk uitzonderlijk goed gepresteerd met een finale plaats op het WK in Zuid-Afrika en een eerste plaats op de FIFA-ranking.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 De New York Times is niet de eerste krant die met een Chinees-talige editie komt. Dat waren de Wall Street Journal en de Financial Times. Het weer, zonnige periode en het wordt zomers warm, 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Later vanmiddag en vanavond stevige onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. De spits was minder druk vanochtend. Ik noem de files in de randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij het knooppunt Muidenberg 3 kilometer. A4 Hoogvliet richting Vlaardingen voor het knooppunt Ketelplein 3 kilometer. Dat was een aanrijding. alle reisschokken zijn weer open. A8 Zandam richting Amsterdam bij het knooppunt Koenplein 4 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp 4. Op de A10 ring Amsterdam tussen Schellingwoude en Knobend Amstel 7. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewek en Woerden 8 kilometer. Dat was een aanrijding, alle reisschokken zijn weer open. De A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag maliveld 3 kilometer. A15 Rotterdam Europort bij knopend Benelux 4. A16 Breda Rotterdam voor de Van Briedenoordbrug Noordbrug 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knopende Bresseplein 3 kilometer. Richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3. A28 Zwolle Utrecht tussen Knopende Hoevlaak en Leuze Zuid 5 kilometer. Tot zover de verkeers. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 give me your money. Nou, dat valt best mee hoor Don. Nou, bij de gemeente zeggen ze dat wel tegen het Rijk. Ja, ja <laughs> Kijk. dat ze bijna zo arm zijn. En de... Nou ja, goed, laat maar zitten. Wat gaan we dit tweede uur doen, Don Dit uh, en uh, Pieter Jouwstra hoort u als collega. Uh, in dit tweede uur gaan we eerst praten met Kortdraaier uh, over de wet hof. Ja. Houdbare overheidsfinanciën. Ja, en, en verder. En, en verder daarna doen. komt Martine jouw straat praten over de fiets weer daar die ken jij ja. zijdelings hè? Ja. en we sluiten de ochtend af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 Welkom en Floris als gast hier die zit ook met de grote grens te kijken. Dankjewel, Floris, dat we de koffie weer van jou mogen genieten. En Pieter. Ja. Nog even gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, want dat is toch we. gedenkwaardig. Dat, daarom mag je niet bij de brandweer. dan ja. <laughs> ben ik net 55 geworden. Dan ja. ben ik 55 en ik mag niet meer bij de brandweer. <laughs> Tjonge, jonge, jonge. Uh, aan, tegenover ons zit een, uh, een, een collega van de radio, ja. uh, Cor Draaier. Hij is ook lid, schaduwlid, raadslid van het GBZ...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 Ik was even met vakantie. Ik hoor een nieuw onderwerp. De parkeergarage bestaat uit drie delen. Het eerste gedeelte is in gebruik. Het tweede gedeelte dat wordt nu gemaakt. In feite is die al gestort. En dat wordt dan ook straks in gebruik genomen. Maar er zou nog een derde deel komen wat nu onder de busgarage in feite komt. En er zal nog een paar honderd plaatsen. Dat is niet dat gedeelte. Oh, welk gedeelte is het dan? Het is het gedeelte op het Land van Groen. Dat is waar de Rug- en rugwoningen hebben gestaan. Waaronder een parkeergarage zou, uh, zou dat komen? Ja, en die parkeergarage die is geschrapt afgelopen woensdag. Ja, ja. ja. Maar wat is de reden daarvan? Nou, omdat de bouwer aanwonen die geeft dan aan dat zij denken uh, aan de huidige parkeergarage, dat ze daar voldoende uh, plaatsen voor, uh, voor zullen hebben. En ik kan me denk... herinneren, Pieter, dat destijds bij de discussies al een flink vraagteken achter de exploitatie van die garage ja. werd gezet. Ja, ik heb het om het te doen, maar kijk wat ze dus hebben gedaan, hè, is dat ze hebben gekeken van uh, hoeveel auto's staan er nu op de Prinsessenweg.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 Ja kijk als je dan geen auto zet en je moet toch een parkeerplek afnemen, dan, uh, ja. Ja, dan, dan is het echt... Dus toch... jij bent wel een voorstander dat die parkeergarage derde deel geschrapt is.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 Maar uh, Cor, uh, ik neem aan dat als je zoiets die vraag stelt. Uh, nee. dan heb je alle tijd al van tevoren gehad. om in commissieverband, uh, de raadsvergadering informatie. om daar vragen over te stellen. Heb je dat ook gedaan? Nee, uh, wij gaan daar vragen over stellen. Als het nee, maar heb je het nog niet gedaan? Nou, in de rondvraag, wij weten dit sinds kort, hè? Wij weten dit sinds kort.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 ...mede door de bouw van het Louis-Davids-carré. Dat betekent dus dat we tot een lengte van jaren aan het afbetalen zijn aan rentes en aan schuld. Maar we krijgen uit het gemeentefonds maar een bepaalde uitkering... ...die dus bedoeld is om de gemeente dus op gang te houden. Dat je dus daar alle kosten mee doet. Maar als steeds meer percentage van die uitkering uit het gemeentefonds opgaat aan het betalen van de rente ziet er dan in uit dat wij straks de ambtenaren salaris moeten gaan betalen uit de opbrengsten van het parkeren en dat kan toch niet de bedoeling zijn.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 En dat is iets wat ons voorgebaart. Dus dat betekent dat toch het systeem van raadsvergaderingen in het najaar moet veranderen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 Maar nou, zitten er ook coalitiepartners tussen? Daar zit ook uh, een coalitiepartner tussen, ja. De Partij van de Arbeid? Uh -huh. Dat is niet de Partij van de Arbeid. Nee. Pieter, je bent een ben geweldige visser. Nee, maar... Kanalen ja. toch? Kanalen, ja. Nee, het is wel duidelijk. Nou. Het is wel duidelijk dan met wie je contact hebt. Maar... En wat je vlak achter?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 Dreng, visie, maar veel, heb je geen bereik. vertrouwen ja. in de methode. Nou, hoe die dat brengt en hoe die dat allemaal afwimpelt, heb ik daar geen vertrouwen meer in eigenlijk. Nee. Ja, ja, ik dat zou dat je moet... een ander voorbeeld noemen. Uh, we hebben vorig jaar de bezuiniging hebben we doorgevoerd. Toen is de methode is toegepast. Dat is op afraden van uh, de accountant en, en diverse partijen is dat tot doorgezet. Dat hield dan in dat allerlei partijen dus uh, gekort zijn, de subsidies zijn uh, verminderd.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 Misschien hebben jullie daar toestemming voor gegeven. Nou, wij in ieder geval niet. Nee, maar de gemeenteraad wel. Ja. Nou ja, ja dat is right? het probleem. Dat zijn politieke speerpunten. Uh, de verkiezingen uh, zijn wel begonnen, lijkt het wel. <laughs> Kort, okay. uh, we gaan uh, sluiten, want we hebben maar een korte tijd... Uh, we zijn erg benieuwd wat de antwoorden zullen zijn van het college ja dat, uh, dat ben ik ook en ik ben ook zeer benieuwd wat de andere partijen als voorstander gaan uh, gaan innemen om de uh, bezuiniging te blijven volgen bedankt voor je kopst gedaan. ja politiek pieter blijft toch cowboys en indianen vandaar de shadows met de uitstekend Shadows. Shadows. Helemaal mijn tijd joh. Ja, mijn en ook. Ja, ja precies. Ja, ja. ja, er moet altijd toch even een klassieker tussendoor, vind ik. dan tegenover ons zit uh, een familielid, Martine Jouwstra. Ja. ja. Uh, uh, een van de belangrijke mensen in de organisatie van de Fietsvierdaagse, die volgende week uh, start...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 Pech. ja hè heel veel mensen in <laughs> mijn rond hier nee, Leuk, zoveel honden. Op, op de 5 en op de 10 kilometer. Hè? Dat vind ik helemaal knap. Dat die honden dat vol hadden. Nou, en dat was een heel kleintje die op de 10 meeliep. Dat was ja, tot de dijtjes aan afgesleten geloof ik zo. Ja, het is nu een tech. Ja. En nu is de start nummer 2 fietsvierdaagse. De fietsvierdaagse, Volgende dat gaan we dinsdag doen. Klopt? Kaartjes kan je kopen waar? Bij Bruna en natuurlijk bij uh, Fietshandel Versteeg, want uh, Versteeg is een belangrijke uh, speler in dit evenement. Kaartjes kosten 57 ja. en zijn uh, nog dat. volop te koop. Goed, dan heb ik de, de, de wonervillaars gehad. Dan hebben we een kaartje voor de triathlon.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 Ja. Martine, de routes Je vertelde al iets in het dorp natuurlijk, waar je wat versnaperingen krijgt. Waar, ja. waar voeren ons hier een beetje natuurlijk Nou, vertellen? ze gaan het dorp uit. Want het zijn allemaal routes van om en nabij 15 kilometer. Ja. De ene wat langer en de andere wat korter. Uh, ze gaan door heemsteden, door uh, Aard Hout, door... Um, hoe heet het daar ook alweer? Nou ja, dat gaat alle kanten op. Dus langs Zeeweg, Duimpieperspad. Het is, het is om en om rond Zandvoort. Ook de mooiere natuur. Hè? Ja, juist. Ja. De ja, mensen melden ons altijd dat ze in Aardenhout echt door duinen herten hebben gezien en dat soort dingen. Het is echt, het is echt leuk. Ja, ja. En we proberen ook wat veilige routes te vinden. Dus niet midden over straat met een groep kinderen. Dus echt fietspaden. En je hebt verkeersregelaars voor de... Ja, alleen voor de gevaarlijke punten. Dus als echt een zandvoortel aan overgestoken moet worden, dat zijn verkeersregelaars. voor de rest rekenen we eigenlijk op dat alle kleine kinderen onder begeleiding fietsen. Want ja, we kunnen niet bij elk kruispunt een verkeersregelaar neerzetten. Dat is zelfs een eis, hè. Dat las ik hier. Dat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 had hij er alles over vertelde? Uh, ja, ik denk het wel. Geen idee. Maar wij zijn niet zo moeilijk hoor. Als, als de batterij het lang genoeg houdt. Ja, kan hij er 15 kilometer mee? Ja, elektrische fiets is het ook mogelijk. Uh, er zijn wat, wat 80-plussers die een elektrische fiets hebben. Kijk. Maar dan is het met trapondersteuning. Zo moet je wel wat trappen. Ja, ik ja. vind het prima. <laughs> Kinderen achterop die ook mee fietsen. Ik hou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 just a bought woman Make me sing like a guitar, my man Hang on A me, girl our song keeps running on Yeah Play it now Play it now Play it now, my lady Knock the and make me a smile kind of last huh?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 Erik, zit je elke dag in Amsterdam, ga je naar Zandwijk toe? Ja.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 Kite surf evenement, lekker windje, met een lekker windje, mooie golfies. Zeker, zeker. En ze sprong erg hoog. Ja, eh, ja, ja, volgens mij de hoogste was 19 meter of zo. Eh. Ja, vorig jaar sprong iedereen ook zo hoog en die komen op het fietspad terecht. <lacht> nou, die gewoon iets ja, Gevaarlijke stuntmannen zijn het eigenlijk. Ja, precies. Ja, ja. Golfsurfen is veel beter. <lacht> Dat doe jij niet, kan je surfen. Nee, nee, nee. Golfsurfen. Wij specialiseren in het golfsurfen. Hè. Dat betekent, eh, je gaat op de derde bank liggen, je wacht op een golfie en dan een paar slagen maken, op je bord springen en nee. dan...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 Vroeger al begonnen met, uh, met windsurfen. Ja. Dat gebeurt helemaal niet meer. Ik zie ze niet meer. Nee, heel weinig. Dat is een kleine groep die het, die het nog doet. Maar dat gebeurt nog wel. Dat is gewoon met zeiltjes. Hè? Ja, met zeiltjes. Met zeilen en planken plank. Ja, ja. Ja. Ja. hoe komt dat? Dat het niet meer gebeurt zoveel? Ja, ik denk sinds het kitesurfen er is. Er zijn is meer adrenaline, hogere sprongen. Dat iedereen daar een beetje over, op, over is gestapt. En uh, ja...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 En je ja, kan heel goed sturen, je kan mensen heen sturen, je kan zien of er iemand voor je is en op tijd afremmen. Als remmen, zit er een rem op? Nou ja, als jij, als jij uh, uh, zeg maar achter op je plank gaat zitten, dan remt hij in principe. En je trekt ja. je boord omhoog of je stuurt weg. Kijk, je moet natuurlijk zelf de eerste maar eerste maken om, uh, om te beginnen natuurlijk. En in die tijd zie je natuurlijk al of iemand voor je ligt of niet. Ja, als, uh, hoe lang is ongeveer de rit, zal ik maar zeggen, die je kunt maken? 100 meter?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 om? Nee, geen reddingsvest. Je zit in de weg op de plank. Okay. <laughs> Hoe kom je daar? Dat zijn bij allemaal goede zwemmers. Okay. Hoe kom je bij die derde bank? Peddelen. Ah, Gewoon ja, erop paddelen. gaan liggen en peddelen. De uit gaan peddelen. Maar je uh, moet wel die branding even door, hè? Ja, ja. Je hebt, bepaalde uh, ja, een paar technieken voor natuurlijk. Hoe doe je dat? Nou, met een shortboard uh, doe je een duckdive, dus zeg maar onder de golf door. Je duikt onder de golf door en een plankje de en het touw neem je mee. Ja. En uh, bij een longboard, of een wat groter board, dan, dan ga je eroverheen, of doe je een soort turtle roll, heet dat. Dus dan ga je zeg maar als het ware draaien om, lig je onder je planken, gaat de golf eroverheen zeg maar. maar. er zijn bepaalde technieken voor, en dat uh, leren wij dan ook de mensen aan dat dus betekent mensen die willen gaan golf surfen, ja. die moeten naar Skyline toe. Precies. Naar ja, First Wave Surfschool. First Wave Surfschool. Om de eerste golf te pakken. Ja. En daar komen ze bij Erik of ze komen bij Stefan en die dus... leert je alle technieken. Uh, jongens, jullie hebben ook iets gedaan met de Beach Clean Up. Vertel daar eens wat van.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 Toen ook mensen bezig waren geweest met de clean -up. Eigenlijk zou dat maandelijks moeten. Dagelijks eigenlijk. Ja, Komen jullie dan het... veel Rossi tegen? Ja, de, mensen laten... Het, heel veel afval achter op het strand. Misschien jaarlijks ze jaarlijks... laatst ze een uh, artikel zo dat er wel... 60.000 ton of zo afval... In de Noordzee beland. Want het, uiteindelijk komt het in de zee terecht. En raken... Uh,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 Ja, als je dan, wow. ja, als je dan uh, zeg maar, uh, van een surfwest terugloopt of je loopt zelf op het strand, je mm -hmm. komt gewoon vaak uh, glas tegen. De laatste jongen die bij ons surft, die uh, ja, moest herg worden. De jongen die bij ons surft die moest uh, twee keer terug geworden, worden, omdat hij uh, ah. een flinke jaap in zijn teen had vanwege het glas. Dus, uh, en dat, dat lag in het water. Ja, met drukke stranddagen komen dus al die toeristen en alle mensen van buiten voor, ...komen al naar het strand. Om Amsterdam. lekker van Amsterdam. Ja. Om lekker te genieten van het strand. En uh, eventueel eerst langs de supermarkt gaan en lekker uh, versnaperingen kopen. En vertikken het eigenlijk om uh, dan uh, afval in de, in, de in de bakken te gooien. Er staan voldoende vuilnisbakken. Ja, zeker. Dus het is een kleine moeite om het eventueel, als het op strand is, om het mee te nemen...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 uh, vanaf windkracht drie of meer neemt de wind eigenlijk de stroomsnelheid over. Dus, dus dat betekent dat je een stukje naar zuid je het nu, he? ja, wat nou, is en naar de, de, de Rennisligaren, zuid. Ja, en dan ga je daar wind. Ja, zo downwind de noorden. En daar houden jullie allemaal rekening mee uiteraard als je mensen, je gasten adviseert. Ja, zelfs zijn er ook bepaalde sandbanken die beter zijn om les te geven dan uh, andere. Ja. Bijvoorbeeld uh, ja, er zijn bepaalde sandbanken die hoger en diepere zwinnen ja. hebben. Ja. Waardoor die golven harder breken. En wij, willen, wij willen voor het lesgolven juist wat rollers hebben. Dus een bank die geleidelijk afloopt. Waardoor het deelnemers uh, waar nou, namelijk van de wind. Want uh, als je Noordenwind hebt dan sluiten die uh, ja, ja, ja. zwinnen uit. En heb je hoge banden. Ja, inderdaad, het, om de maand verandert het eigenlijk ook ja. de omstandigheden van de zon. Nou, vlakbij hier zit er ook een uh, groot muis. Ja. Aan de noordkant van Skyline. De, hou je er ook rekening mee? Zeker. Um, wij leren dus. Uh... De, de mensen en de kinderen die bij ons komen surfen alles over muien, um, hoe je er gebruik van kan maken en hoe je er veilig uit kan komen. Uh, wij kan je dat even vertellen voor de luisteraars? Um, nou, zijn natuurlijk al, stel dat jij in de muit terecht komt, dan wordt natuurlijk uh, de, zee, de zee meegenomen, dat hangt er vanaf hoe sterk die is natuurlijk. Ja.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 Waar het water vandaan komt, dat zijn die muien. Ja. Dus in principe, als jij wordt uh, meegetrokken tot achter de, waar de golven uh, weer breken, dan stopt de mui daar. En dan kun je rustig naar de zijkant zwemmen. Moet om... je dan niet eerst weten of vloed is je, en hoe de wind staat? Welke uh, kant je op moet? Het kan met, met de tijd en de mui wat sterker zijn. Maar met opkomend tijd heb je ook nog steeds muien, want het water moet ja. sowieso weer terug. En een stukje langs de kust zwemmen, zijwaartse richting en dan er gewoon weer uit. Ja. Ja. En nooit in paniek raken. Nooit in paniek raken. En zeker niet tegenin zwemmen. Want dat kost ja, energie. Als je een plank bij hebt kun je in ieder geval op drijven. Als je als een je plank bij hebt dan zou je zelfs 45 uh, graden richting de kust kunnen. Ja. Omdat dat ja. ietsje makkelijker is. Ja. is zwemmend is lastig. Zwemmend. Ja, in principe het belangrijkste om te onthouden is dat je nooit, uh, tegen je gaat nooit tegenin gaat zwemmen. Nooit je Gewoon of naar de zijkant of rustig mee laten. Kan blijven vooral. Ja. En als je merkt dat het niet meer stroomt naar de zijkant zwemmen. Het liefst richting een, een, een, een golf die weer breekt. En het water weer hey, Stefan, hebben jullie de afgelopen week fel uh, geruimd? Hoeveel uh, rotsen hadden jullie? Hoeveel zakken? Ja, uiteindelijk hadden we zeg maar ja, weg, Erik. Ja, Erik, kom op. Ja, even voor de luisteraars. Nee, we hadden uiteindelijk zo'n... Uh, ik denk dat we de beach clean-up gedaan hebben met zo'n uh, 40 of 50 mensen. uiteindelijk hadden we echt wel 20 grote volle vuilniszakken uh, Fijnst. van het strand afgehaald. Wow. Ik weet niet hoeveel kilo het was, maar... Uh, nou, dat is veel. ja, dat ja zeker. Het. En dat, dat denk ik uh, binnen een uur tijd. Dus ik weet nagenoeg hoeveel er eigenlijk ligt. Helder. Ja. En over een beperkt uh, afstand op het strand. Ja, we hebben, we hebben de ...de helft hebben we richting de zuid gestuurd... ...en de andere helft richting de noord. Ja. Ja. En uh, ja, ze kwamen terug met uh, behoorlijk wat afval. Maar wow. er waren uh, heel enthousiaste kinderen bij... ...die... Uh, heel nuttig, wilden. in ieder geval ja. heel nuttig. Ja. Nee, je probeert ook uh, eventueel voor andere strandgangers... ...voorbijgangers die dat zien die, uh, ja, die, sommigen wel die ook, aansluiten erbij. Zodat eigenlijk het hele strand dan op een gegeven moment bezaaid uh, is met uh, mensen die het afval aan het opruimen zijn. Die gaven dan ook een loodje, en dan konden ze bij ons terecht ook voor de loterij. Dus er werden onder de Beats Cleaners dus ook een, uh, wat goodies uh, verloot. Leuk. Een beetje dat je ook wat teruggeeft. Ja, ja, ja. Daar gaat het een beetje om. Hè? Beetje stimuleren. Ja, een beetje stimuleren. Okay. We zo leuk. We houden met z'n allemaal het, uh, onze strand toch een beetje schoon. Ja. Nou, we Hou hem we erin, in. In, zou ik zeggen. Ja. Jongens, uh, uh, wil je een golf surfer leren? Waar moet je naartoe? Dan moet je naar Skyline. Welk strand? Het nummer is dat? Dat is nummer 13. Nummer 13. En daar, hebben, daar is de, de First Wave Surf School uh, gesitueerd. Waar je les kunt krijgen van een Amsterdammer in een Zandvoort. Ja, ik spijg hoor. Ik, ik gun het Amsterdam, maar Zandvoort is nog meer. Maar daar kan je je aanmelden. Kosten? Uh, voor kinderen is het 20 euro. Dan krijgen ze anderhalf uur... Uh, lang les, met een inclusieve boord en een uh, wetsuit, om je warm te houden. En voor, voor volwassenen is het uh, 35 euro. Is er een leeftijd aan gebonden qua autodom? Nee, uh, voor de kinderen is het wel een minimale leeftijd. Uh, minimaal 7 jaar en een, uh, in bezit zijn van een zwemdiploma. Maar ook ouderen uh, kunnen terecht hoor. Piet. Met 7 jaar. <laughs> <laughs> en volgens mij uh, morgen komt hij ook uh, volgens mij langs toch. De op morgen, uh, <laughs> Pieter, geen brandweer, maar misschien surf. Oh, ja. Ja. Jongens, ik wens jullie erg veel succes en ik wens jullie een mooie zomer en een lekker windje en mooie golven, zodat open. je een goede buikschuiver kan maken. Ja. Want af en toe heb je geen surfboard nodig, dan kan je ook je buik naar beneden glijden. Ja, surfer noemen ja, we dat. Ik bedoel ik. Ik noem het een bui buikschuiver noemen wij dat in Zandvoort. En ik denk dat ze jullie namens Zandvoort kunnen bedanken voor de actie, voor het schoonmaken. En jullie bedankt voor de uitnodiging. Erg goed. Jongens, succes. Oké, okay, dankjewel. We wel. Exile, kiss you all over. Baby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 voor ouders. Denk erom dat de kinderen in het paspoort staan, want ze komen echt het vliegtuig niet in. Dus houdt u daar rekening mee als u met vakantie gaat. En dat is al maandag gezegd. Ja, maar ja, Mensen die luisteren niet. En, dan heb je problemen straks op Schiphol. Goed. In ieder geval op de agenda. Daar staat het. Staat dat we een opening hebben in de Galerie La Raven. In de Galerie La Raven aan de Torbeckstraat 11. Er zijn een... een, een ik ga het voorlezen. Verdeeld in vier cilinders.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 Allerlei zaken uit het uh, geweldige land. Ik ben benieuwd hoe het met een voetballer Een vergetelijke dag moet het zijn. Ik ben benieuwd hoe het voetballen afloopt van Italië. <laughs> ja. En maar, wilt u niet uh, uh, daar naartoe, dan, dan kunt u dinsdag mee fietsen. Fietsen. Maar Ga even dan. naar de of Verstegen en haal kaartje op. En fiets lekker mee in de wijde omgeving van Zandvoort. Don, we zijn aan het einde. We zijn aan het einde. We bedanken iedereen die mee heeft gewerkt aan dit programma. We bedanken ook Floris Faber uh, met Hotel Hoogland.